Laura werd in de haven van Sint-Maarten verwelkomd... door een kleine armada van plezierboten. Haar reis en de voorbereiding erop verliepen niet zonder problemen. Ze had eerder willen vertrekken, maar een leerplichtambtenaar... in de kinderbescherming maakte bezwaar tegen het project... en legde de zaak voor aan de rechter. Die stelde Laura tijdelijk onder toezicht van de kinderbescherming. Bij een politiebureau in Groningen is een baby te vondeling gelegd. Getuigen zagen een vrouw het warm ingepakte kindje neerleggen. Het is een pasgeboren Aziatisch jongetje. Hij ligt in het ziekenhuis in de couveuse en maakt het goed. De Groningse politie is op zoek naar de vrouw en vraagt, zich haar, vraagt haar zich te melden. Volgens de politie moet ze niet bang zijn, maar krijgt ze juist hulp als ze zich meldt. Het militaire bewind in Egypte heeft bijna duizend mensen amnestie verleend... die waren veroordeeld door de militaire rechtbank.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 In de Eredivisie Voetbal heeft Heerenveen zijn uitwedstrijd tegen de Graafschap gewonnen. Het werd in Doetinchem 2-0 voor de Vriezen door doelpunten van topscorer Bas Dost. Het weer. Vannacht een enkele bui en een graad of vijf. Morgen bewolkt en ook buien, vooral in het noorden. En het wordt een graad of acht. Tot zover het NOS-journaal. Dan is er een file uh, gepubliceerd door de ANWB op de a 2 Utrecht-Denbos, Den -Bos, tussen knooppunt Ouderijn en knooppunt Empel. Daar staat in beide richtingen verkeer. En op de A29-bergen op Zoom richting Rotterdam... tussen Dinteloord en Barendrag zijn ook, uh, uh, op, is ook oponthoud. En dan zijn er ook nog een file op de A4. Delft richting Amsterdam. Tussen het ringvaart Aquaduct en Hoofddorp staat drie kilometer. En dat komt door wegwerkzaamheden. Dit was het.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 Als het moet, stappen we zo snel mogelijk uit. En als het kan, stappen we weer in. U bent al welkom vanaf 25.000 euro. Voor Alex Vermogensbeheer. Check alex.nl Tot 15% korting op elektronica en tot 70% op mode. Eerstweekam.nl. De Nederlandse opera presenteert Kitesh, Een herontdekt meesterwerk van Rimsky-Korsakov.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 En toen waren er nog maar negen. Wat een domme overtreding van uh, uh, speler Bonifacia van Nac Breda. In de middencirkel. Heeft al een gele kaart. Maakt een overtreding. Waar je inderdaad als scheidsrechter een tweede gele kaart voor kunt geven. Hij deed het ook. Sanders keek niet of iemand al een gele kaart heeft gehad. En terecht. En dus Bonifacia met rood naar de kant. Luiks met rood. Oftewel twee keer geel naar de kant. En dat betekent dat er nog 9 van elk Breda staan. Tegen 11 van Excelsior. En Excelsior met 1-0 voor. Twente, Elkacé, de balstiggerder. 0-0 is het na bijna 19 minuten voetballen. Twente heeft wel de bal, maar Twente heeft nog niet het raffinement gevonden om gevaarlijk te worden. Nu misschien. Diepe bal op de jong. Bal wordt weggekoppeld door de verdediging van RKC. Een paar momenten dat Twente ook laconiek is geweest. Rosales is daar vooral goed in. Eén keer moest hij zelf geel pakken en één keer deed hij het een paar minuten geleden. Waardoor Brama achter de tegenstander aan moest, die moest vasthouden. En dus staat Brama inmiddels ook in het boekje. Nu een schot uit de tweede lijn van Bayrami. Dat is wel gevaarlijk zo, plotseling uit de draai vanaf de rand van het stafschopgebied. Maar recht op Jeroen Zoetaf, die er dus geen moeite mee heeft. En dit weer ook nog schaatsen uit Salt Lake City. wereldbeker sprint, de beide duizend meters. En die houdt kamp. 2-0, Excelsior, lijkt helemaal beslist. Mooi van Aalberg. voorzet is perfect van Kevin Jansen. Richting tweede paal, binnen binnengeknikt de Aalberg. En zo leidt Excelsior met 2-0. Dr. Hoek, baby makes her blue jeans talk. Tot nu toe won Excelsior slechts één keer alleen van RKC. En nu gaat het toch gebeuren in die outcome. Ja, zelfs 3-0, maar die wordt afgekeurd. Uh, ja, tegen negen man. Maar laten we uh, Excelsior zeker niet tekort doen. Ook tegen elf naars was Excelsior uitstekend aan het voetballen. Deed het veel beter dan het veel hoger geplaatste NAC Breda. Uh, en nu tegen negen man is het wel heel erg simpel. Want uh, Excelsior speelt gewoon lekker voetbal. Heeft drie nieuwe spelers erbij. Uh, Schenkeveld net gewisseld voor Matthij. Uh, heeft het goed gedaan. Janga natuurlijk gescoord. En Jordi van Delen, die jonge bek, doet het ook uh, heel goed in het team van uh, John Lammers. Nu is het balbezit uh, voor NAC Breda. En kan uh, Santi Kollek de bal uh, onder controle hebben. En schieten, maar schiet de bal hard tegen de tegenstander aan. In dit geval Joost Broers En dan kan Broers de bal rustig oppikken en uh, meegeven aan een van zijn ploeggenoten. En kan Excelsior rustig in de aanval gaan. Geen vuiltje aan de lucht voor de Kralingers. Omdat die 2-0 voorsprong tegen negen man natuurlijk vastgehouden moet kunnen worden. In de resterende 22 minuten van deze wedstrijd. Even rondspelen van de bal. Broersen die hem uh, weer heeft kijkt. Ja, er is natuurlijk veel ruimte voor Excelsior om de bal rond te spelen. Met twee mannen. Man meer. En dat gebeurt dan ook lustig dat het een, uh, uh, een genot is om naar te kijken voor de Excelsior aanhangers die niet verwend zijn dit seizoen tot nu toe. Albert, de maker van tweede doel op het goede bal weer, uh, probeert Jans te bereiken. Jans krijgt de bal niet onder controle en dan uh, gaat Nakbree daaruit uitkomen, maar niet echt lekker. want uh, Via Schilder gaat de bal dan naar Bottegien. Bottegien slechte paas zomer in de voeten van de tegenstander. Broersen speelt de bal naar buiten, naar Maatse. Maatse gaat het strafschopgebied binnen, legt hem voor zijn linker en struikelt over zijn linker. Speelt de bal dan toch nog naar buiten, naar Janga, ook niet echt lekker. Maar Excelsior heeft nog steeds balbezit. Hier had meer ingezeten als Janga uh, laat zien dat hij misschien wel kan voetballen. Alhoewel hij er wel erg veel moeite mee heeft met de trucjes. Maar Bas Stigler heeft iets te melden. De goal voor Twente is van Luc de Jong. 25e minuut. Hij profiteert van het gegeven dat Doelman zoet tegen een van zijn verdedigers aanbotst. Er is een, vrije, of een voorzet onderweg vanaf de rechterkant van Rosales. Die bal die komt in de handen van de keeper, maar die wordt eigenlijk door zijn verdediger van de sokken gelopen. Van Sigem, de scheidsrechter, die wordt nu wel belaagd door mensen van de RKC. Maar die zegt, ja jongens als jullie gewoon je eigen doelman van de sokken lopen, dan kan ik daar niet zoveel mee. Ik zit nu de herhaling te kijken. Nou ja, dan zie ik toch dat de jong, ja, dat die verdediger is daar helemaal niet zo dichtbij. Dat valt erg wel mee. De keeper komt wel inderdaad in botsing met Luc de Jong. De vraag is alleen, doet Luc de Jong iets wat daar niet mag? Dat is dus in de ogen van de scheidsrechter niet het geval. De keeper springt eigenlijk meer over Luc de Jong heen dan dat het andersom het geval is. Bovendien gebeurt het niet in het doelgebied, maar gebeurt het daar buiten. En dus is de beslissing van Van Siegem te begrijpen dat hij zegt, dit is gewoon een geldige goal. De doelman bespringt in feite de aanvallen, laat daardoor een beetje de bal los. En de Jong tikt de bal in het doel. Ik zag in de verte nog Drost staan, maar dat is dan optisch bedrog geweest. Ik meende dat hij met zijn keeper... In aanraak kwam. Dat blijkt dus niet het geval. Evengoed, de Jong heeft Twente dan op voorsprong gezet. Twente dat dus wel sterker is geweest. Ook bij Vlaag, ik heb dat gezegd, heel slordig. Waarbij het af en toe de bal op kinderlijk eenvoudige wijze verliest. Maar er ook een aantal prachtige aanvallen heeft laten zien. Een paar minuten geleden een schitterende over vijf schijven. Allemaal één keer raken op volle snelheid. Leverde uiteindelijk een schot van Barami op dat net naast ging. Terwijl RKC nu echt boos is en Duits. Na een overtreding die uh, gemaakt is door RKC. Vooral vanwege klagen nu nog een gele kaart krijgt van Van Siegem. Kortom, de vlam een beetje in de pan in Enschede. Twente RKC 1-0, 27 minuten. De goal van Luc de Jong en de vrije schop net buiten het strafstofgebied. Zou het uh, 2-0 worden, dan zou je de tegenstander ogenblikkelijk een heel eind van je af kunnen duwen. En dat is vermoedelijk waar Twente wel naar uh, op jacht zal zijn. Barami staat achter de bal in ieder geval. Die ligt een meter buiten het strafstofgebied. Er is een tweemansmuur met Van Peppe en Meijers. Dat zijn dan de heren voor RKC die als een soort eerste lijnsbewaking daar een poging van Bairami in de korte hoek zouden moeten vereidelen. Want dat kan natuurlijk ook. De koppers hebben zich gemeld. De voorzet lijkt derhalve logischer. Wat gebeurt er? Scheidsrechter heeft de muur op afstand gezet en gaat zich nu nog bemoeien met de kluwe spelers bij de penalty stip om te zorgen dat iedereen van elkaar afblijft. Dan gaat Bairami trappen en doet hij dat zo hoog dat ik spijt heb dat ik zo lang gepraat heb. Nou gaan we schaatsen. Salt Lake City, de duizend meter bij met de vrouwen. Ik zal het kort houden, kort houden. De duizend meter is begonnen, we zijn in de eerste rit, of kijken naar de eerste rit. En we weten dat de Nederlandse dames allemaal aan het einde zitten. De Nederlandse dames bleven op de 500 meter, toch wel verwijderd dus van dat Nederlandse record van Andrea Nuit. En dat vind ik toch wel tegenvallend voor een record wat bijna tien jaar staat. Het had toch wel tijd geweest dat dat eraan was gegaan. En ik zie zo 1-2-3, ook die 1-13-83 het Nederlands record van Irene Wust niet verbeteren. Misschien Wust zelf wel. Ze is wel in een aardige goede vorm dit seizoen heeft. Daar schaatsen ze weer terug. Ze was even kwijt, want de koffer was niet aangekomen maar ze heeft ze dus inmiddels de eisen weer onder de schoenen en ze rijdt straks in de achtste rit tegen Laurine van Ries. Dat is ook de eerste rit waarin we Nederlandse dames gaan zien. Margot Boer de rit daarna in de negende rit en Marit Leenstra die het EK Allround moest missen maar zich wel wist te kwalificeren voor deze wereldbekerwedstrijden en het WK sprint volgende week. Die rijdt in de laatste rit tegen Christine Nesbit. Nesbit de grote favoriete. 113,36 is haar baanrecord. Dat is nog dik twee tienden verwijderd van het wereldrecord. Maar als ik iemand in de distributie komen van dat wereldrecord, dan is het Christine Nesmit wel... wat ze bewezen al met een persoonlijk record op de 500 meter... dat ze in een hele goede vorm is. De raafschap Veen eindigde in 0-2. Beide goals kwamen van Bas Dost. Maar het meest besproken moment van de wedstrijd... was de directe rode kaart van Daryl Janmaat. Jeroen Guter en de schuldige. Daryl, zijn uh, 40 minuten gevoetbald. krijg jij opeens rood. Hoe heb jij dat moment beleefd? Ja, ik zet een slijding in een. Uh, ja... Gevoel, misschien dat ik iets te laat ben, maar totaal niet de intentie om, om hem te raken gewoon voor de bal. Ja, en Ik zie in één keer dat hij een rode kaart trekt en uh, daar was ik heel verbaasd over. Heb je nog wat tegen hem gezegd op dat moment? Nee, op dat moment niet. Uh, ja, ik, weet, want, ja, ik, ik ken hem toch niet terugdraaien op dat moment, maar uh, ja, ik was wel heel verbaasd. En, uh, uh, uh, uh, uh. Wat zou het moeten zijn? Uh, uh, Vrij trap, geel? Een nou, gele kaart is misschien terecht, omdat ik wel. Ik zet een sliding en, en ja, ik, ik wil voor de bal gaan en ik, ik ben te laat. Dus een uh, gele kaart uh, kan ik, kan ik zo ook mee kunnen leven. Maar ja, een rode kaart denk ik uh, dat ja, dat volstrekt belachelijk is. Ja, dat is het moeilijk hè? Scheidsrechtens geven op dit moment uh, heel makkelijk eigenlijk rode kaarten voor voorvallen in een wedstrijd zoals er eigenlijk zoveel gebeuren. Maakt dat het voetballen moeilijker voor jou en voor je, voor je collega's? Nou ja, als je zo'n slijding niet meer in kan zetten, dan, dan wordt het wel moeilijk. Want dan moet je gewoon bij alles uit gaan kijken. Ik bedoel, uh, kijk, ik, ik snap heus wel als jij met, uh, met, met een slijding op de enkels maakt... Dat, dat je daar gewoon een rode kaart voor krijgt. Maar ik denk dat het duidelijk is uh, ja, dat ik dat niet doe. Ik wil, ik wil gewoon voor de bal gaan en uh, ja, dan kan je te laat zijn. En, uh, ja. ik, ik bedoel, uh, mijn intentie was gewoon voor de bal. En ik, denk, ik, denk, ja, ik heb ook van thuisfront en van iedereen al gehoord dat, uh, ja, dat het geen rode kaart was. Dus uh, ja, ik hoop dat er iets aan gebeurd wordt. Vrijspraakie? Dat hoop ik wel, ja. In ieder geval had geen gevolgen voor de wedstrijd, want jullie winnen. Dat is toch wel een lekker begin van 2012? Ja, dat is het allerbelangrijkste. We winnen hier en uh, ja, gelukkig, uh, gelukkig heeft het geen gevolgen voor de wedstrijd. Daryl Jan Maat, hij kreeg dus een rood. Vijf minuten voor rust, maar Heerenveen versloeg de graafschap wel met 2-0. En die houtkamp, 2-0 is het ook bij Excelsior NAC. Ja, Jason Oost komt er nu in. Je hoort het misschien omroepen op de achtergrond. Aalberg eruit. Jason Oost erbij. 2-0 de voorsprong voor Excelsior. Excelsior dat beter is. Dat tegen negen man speelt. En alle gele kaarten die Sanders heeft gegeven waren terecht. Ik kan niet anders zeggen. Daar is de hoekschop. Bal voor het doel. Oh, het is dat hij 10 centimeter te klein is. En hij is Darren Maatsen. Anders had hij de bal voor het inkoppen gehad. Bal die overigens van een speler voor het doel kwam. Maar. Maar maat, kan de bal niet koppen. Levert wel een hoekschop op voor Excelsior. Vanaf de rechterkant wordt die hoekschop genomen. Komt uh, bij Vinker terecht. Ja, als je die bal uh, erin had geschoten, had je wel bij Feyenoord gevoetbald. Want daar komt hij uh, oorspronkelijk vandaan. Maar de bal komt helemaal bij de zijlijn terecht. Wel in bezit van Excelsior. Excelsior dat al een paar keer gewisseld heeft. Uh, Jason Oost, heb ik al gemeld. En Martij is uh, gekomen voor Schenkenveld. Die gehuurd is van Feyenoord en een puikenwedstrijd speelde. Een 1-2 wordt geprobeerd met Janga. Lukt niet. En dan gaat uh, Leurling weg. Leurling heeft de bal aan de voeten. Maar... ...maar erg weinig steun bij zich. Gaat dus lopen op zijn Leurlings, om het zomaar eens te zeggen. Leurling nog altijd in balbezit. Brengt de bal dan bij Schilder. Schilder, weinig van gezien in deze wedstrijd. Kan de bal naar buiten pasen, maar doet dat heel onzorgvuldig. En dan kan er gelopen gaan worden van Excelsior kant. Wordt er gecounterd en goed ook wel naar de buitenkant. Kijken wat Finken met die bal kan doen. Finken op het punt van het strafschopgebied. Brengt de bal het strafschopgebied binnen. Maar Janga krijgt de bal niet onder controle. En dan neemt Nac nou Breda over met de moed der wanhoop hoor... Nog 14 minuten te gaan en Excelsior leidt tegen 9 man van Nac Breda naar 4 gele kaarten. 2 keer 2 voor Bonavacia en voor Luiks. allebei dus rood met 2-0. Excelsior leidt dus met 2-0 tegen Nac Breda. Is het eenrichtingsverkeer in Enschede of laat RC ook nog wat zien Bas? Ja, zo nu en dan wel. Dat heeft dus voornamelijk te maken met de kleine slordigheden die Twente wel laat zien. Dan kan RKC de plotseling met aardige combinaties uitkomen. Dat heeft niet voor heel veel gevaar gezorgd. Wel zo even via Meijers, die vanaf de linkerkant kwam, na goed te zijn weggestuurd. En een soort half lopje in gedachten had. Zo'n wippertje, stiftje over Michailov maar die kon goed redden. Uit een ongelooflijk moeilijke hoek ook trouwens. Het is voor de duidelijkheid 1-0 voor Twente. Nog altijd door de goal van Luc de Jong. Een paar minuten geleden gemaakt. Van Peppen heeft inmiddels als vierde vandaag een gele kaart gekregen. Dat is voor hem een vervelende, want het kost hem de volgende wedstrijd. En dat is voor RKC een belangrijke, namelijk thuis tegen VVV. Dat komt brood dus niet heel goed uit. Twente heeft wel voornamelijk de bal. Geen verrassing. Rosales nu vanaf de rechterkant krijgt hulp van Chatli. Chatli die eigenlijk even wegdraait, terugkijkt op de eigen helft. Hij heeft handschoenen aan zelfs, het Chatli. Dat is een van de enige, Ik denk zo niet de enige. Nee, Douglas lijkt het ook handschoentjes aan te hebben gedaan. Die heeft nu de bal gekregen. Voor Twente die kan passen naar de rechterkant. Rosales heeft alle tijd om de bal aan te nemen. Wil hem in één keer meegeven op een loper. Dat is Bayrami. Dat lukt niet. Daar zit RKC dan weer tussen via Meijers. En via Duits. Dan komt er een diepe bal in de richting van Castellon. Nu lijkt Twente voldoende mensen achterin te hebben. en Dan is eigenlijk het probleem voordat het kan ontstaan alweer opgelost. Want dan weet RKC het niet. RKC weet het wel zodra Twente de bal een keer plotseling op het middenveld verspeelt. En er echt een counter kan komen. Dan kunnen ze daar redelijk mee omgaan. Maar krijgen ze de bal en heeft Twente zoals dat heet de organisatie staan. Dat is afschuwelijk voetbaljargon, Maar staan de poppetjes achterin een beetje op de goede plek. Dan vindt RKC heeft simpelweg niet de brieën om daar doorheen te komen. Uh, de bordjes verhangen doe ik straks nog hoor. Rosales geeft een paasje naar Chadli aan de rechterkant van het veld. Die wordt van de bal gelopen door Frank van Mosselveld. Het levert Twente een ingooi op. Dat gebeurt na 34 minuten. En die bal gaat terug in de richting van Rosales. Die hebben we wel een paar keer net als Tindalli trouwens gezien. Als hij komt is hij gevaarlijk en hij heeft een aardige trap. Gek genoeg als de bal in beweging is. Twee keer een vrije schop zien nemen Rosales. Toen was de bal twee keer veel te hard. is oog nogal onhandig. Nu Tindalli, andere kant van het veld. Douglas de van de middellijn. Zeven van ruimte. Mag lopen. Komt nu wel Braber tegen. loopt door. Luc de Jong aangespeeld. 20 meter van de goal. 1-2 met Bayrami. Ruimte. Bayrami. Wat wil je? Schieten of Pasen? Schieten. 2-0. Prachtig doelpunt van de Zweedse rechtsbuiten. 10 minuten voor rust. Het gaat te ver om te zeggen. De wedstrijd is al beslist met 2-0. Maar zo voelt het eerlijk gezegd wel een beetje. Het gemak waarmee hij mag lopen. waarmee hij van RKC alle ruimte krijgt om dat te doen. Een stoorzender links De Jong, een stoorzender rechts Chadny. Zodat Van Peppen de laatste man die hij eigenlijk tegenkomt moet kiezen. En eigenlijk een beetje half ertussenin tussenin blijft staan. En dan zegt uh, Barami, ik zie een heel klein beetje ruimte langs Van Peppe. En langs de hand van de doelman in de verre hoek. En zo is 2-0 met Twente RKC. Nou, ik denk dat het net doen trillen vaker voorkomt dan de bordjes verhangen vanavond, hè, Bas? <middels> Mooi, doen we die. met somebody that I used to love. Used to know is het trouwens. Uh, Bas Tichelen, bij Twente RKC, beslist hè? Ja, dat voelt wel een beetje zo. Het is 2-0 geworden door uh, Bayrami, zijn goal van zo even. De bal wordt overigens nog wel van richting veranderd ook. Bij zijn schot door Van Peppen heel ongelukkig. Daardoor is uh, Jeroen Soet helemaal kansloos. Maar ja, dat is normaal gesproken bij Twente RKC voldoende. Dat heeft Twente hier ook eens een keer gedacht toen Excelsior op bezoek kwam. Toen was het 1-0, werd het 1-2 en mocht Twente in de slotseconden nog blij zijn dat het nog 2-2 werd. Kortom, helemaal beslist is het ook niet. Maar RKC is nog niet echt heel gevaarlijk geweest. Behalve dat moment waar ik het eerder over had met Meijers en de redding. De enige redding die hij heeft moeten doen van Michailov. Nu schet met een 1-2-tje. Nou ja, wat heet een paasje naar Snow? Schet loopt wel, maar krijgt de bal van Snow die terug. Ver heeft de achtervolging ingezet. Oud-Ajax, oud Feyenoord, En dat wordt dan uiteindelijk in het voordeel van Oud-Ajax. Want Snow mag een ingooi gaan nemen nadat bal over de zijlijn gegleden heeft. En er een ingooi dus komt voor RKC. Schet aangespeeld, want die stond daar dus nog het dichterbij. Dan geeft hij de bal terug aan Snow. En eigenlijk voor het eerst in deze wedstrijd, na nu 40 minuten... verschijnt het leeuwendeel van de spelers op de helft van Twente. En staan bijna alle Waalwijkse veldspelers daar ook. Dat betekent dus dat die van Twente er ook staan en dat het voor RKC toch een hels wordt om daar nu een gat te vinden en een opening te zoeken. Dat is dus nog niet echt goed gelukt. Zeker niet als je het zo doet, want nu verspeelt Duits de bal, of Meijers is dat, de bal wel heel eenvoudig. Ter van de middenlijn, terwijl de benen. vijf mensen van zijn elftal voor de bal staan en dus nu als een haas terug moeten. En de mazzel hebben dat Twente niet meteen naar voren speelt, want de bal is terug Wat gaan naar Douglas. Douglas Brama. Brama wil hem met de buitenkant van de schoen meegeven aan de Jong, dat mislukt. Twente neemt weer, of RKC neemt weer over het hoogte van de middenlijn. En dan kan eigenlijk het verhaal weer verder gaan daar waar het zo even begon. Namelijk met het balbezit voor Schet... Die hem dan dit keer gewoon aflevert bij zijn centrale verdedigers Drost en Van Mosselveld. Waarbij de laatste nu gaat lopen met de bal en daar ook alle ruimte voor krijgt. Want Chadli die hem dan wel ter hoogte van de middenlijn opwacht. Schet aangespeeld, die nu in het centrum opduikt. Dan de bal meegeeft aan Casteljong. Barami verdedigt keurig mee. Loopt mee met Van Peppe die naar voren geslopen was. Kan de bal terugspelen op de doelman. De doelman, Michailov, heeft gezien dat er meteen wat ruimte voorin ligt. Maar de Jong verslikt zich dan in de middencirkel. In een terwijl met Aaron Meijers. Dus ook het RKC de bal weer terug. En mag het in de slotseconden, slotminuten moet ik zeggen van deze eerste helft. Namelijk op 3,5 te gaan. Kijken of ze nog in de buurt kunnen komen van de doel van Michailov. 2-0, dat is de stand in Enschede bij Twente RKC. 2-0 is het ook bij Excelsior Nak. Maar als je in een half uur met uh, 11 tegen 9 speelt. is één goaltje eigenlijk maar weinig, Andy. Ja, maar als je de 9 hebt gescoord in uh, 18 wedstrijden hiervoor... Dan ben je ja, dan is lang twee wel je... heel veel. Ja. Ja, en je komt van de on onderste plaats af, dan ben je ook heel gelukkig. En laat, ik hoop niet dat iemand bij NAC zal zeggen dat het ligt aan die twee rode kaarten. Want ook 11 tegen 11 was Excelsior gewoon beter dan uh, NAC Breda. Nak heeft niets laten zien. Excelsior leidt met 2-0. Heeft kansen gehad op 3-4-5-0, maar uh, niet benut. Maar nu dan misschien... Oeh, het scheelt weinig hoor. Leen van Steen zo zelfs dichtbij. Als Leurling in zijn eigen strafschopgebied de bal uit moet verdedigen. Nou, dat het ook lekker. Niet dus. Maar de bal kan niet binnengehouden worden. Gaat over de zijlijn. Mag ingegooid worden door Nak Breda. Nog vier minuten. Maar ik zou voorstellen, Sanders fluit lekker af. Het heeft toch weinig nut meer. Nak heeft het al lang opgegeven. En Excelsior is een gelukkige ploeg. Want ze gaan winnen voor de tweede keer. Dit ze doen vanavond van Nac Breda. Wie heeft de snelste tijd tot nu toe op de duizend meter? Dus bij de vrouwen. Eh, Spas. Hong Zhang komt uit China. Ah, 1.14.53. Maar die tijd die moet eraan gaan in deze rit. Dit is rit 7 tussen de nummers 1 en 3 van de 500 meter. De eerste wet Sangwa Lee. Die gaat ook aan de leiding na 600 meter. Tegen Heather Richardson. Die derde wet op de 500 meter. Sangwa Lee. 44.73 is goed. En 26, 8 voor de ronde. 26 hoog is ook goed. Maar nu de laatste ronde. En daar heeft ze het toch wel moeilijk mee. Ze valt stil op de kruising. Richardson daarentegen. Die hervindt haar slag. Lijkt de tweede adem een beetje te vinden. Alhoewel het technisch allemaal niet mooi eruit ziet bij de oud-inline-skatester. Maar ze pakt Sangwali wel in die laatste ronde. En uh, dat niet alleen. Ze rijdt ook ver, ver, ver bij de Koreaanse weg. En finished in 1.1393. Zo aan de slotronde. 29-0. 1.1399. Dat is een uh, hele goede tijd voor Heather Richardson. Dat is een uh, persoonlijk record. En Dick ook zegt... e van een seconde rijdt ze eraf. 1.1399 is dus de snelste tijd. En uh, daarmee doet ze het dus hartstikke goed. Heather Richardson is aan de leiding... Wij gaan wachten zo op de achtste rit. En dat is de rit waarin we de eerste Nederlandse dames in actie gaan zien. Laurine van Riesen en Irene Wust Zij dan op de baan. In, uh, 1883 is het Nederlands record van Irene Wust. Maar of ze daar in de buurt gaat komen, ik weet het niet. Maar het kan dus wel, uh, in ieder geval hebben we gezien. Om in die 1.13 te rijden, zagen we door Heather Richardson. Zometeen dus wust tegen Van Riesen. Slotfase, eerste helft, Twente, RKC, Bas Tegelig. Een minuutje nog, en tweedeel uh, nog altijd de voorsprong voor uh, Twente. Dat in de voorbije fase heeft gezien dat RKC een minuut of 4, 5 bijna de bal heeft rondgespeeld op de helft van Twente. Maar het oogde tegelijkertijd vrij hulpeloos, omdat het doel van Michailov geen seconde in zicht geweest is. Toen dacht Twente, dan nemen wij in de slotfase het heft weer in handen. Een kleine tempoversnelling leverde meteen twee dreigende situaties op. Eerst van de rechterkant bij Rami, toen van de linkerkant met John. Voorzetten die te hard zijn, de spitsen niet bereiken. Maar het gemak waarmee Twente dan de RKC toch wegvoetbalt, eigenlijk als het even aanzet. Ja, nogmaals, het is niet verrassend, maar het is wel. Heel duidelijk zichtbaar. Nu wel snow die wat ruimte krijgt. Aan de rechterkant van het veld om voor RKC te ontsnappen. Maar Twente heeft zo lijkt het voldoende mensen mee terug. Slotseconde van de eerste helft. 2-0 Twente RKC. Salt Lake City, Sebastian Timmerman. Marine van Riesen en Irene Wust. Van Riesen viel tegen op de 500 meter. Irene Wuest reed die afstand niet. Mag ook inderdaad weken sprint. Maar er is wel een dame die de 1000 meter altijd heel goed aan kan. Van Riesen opent in 1796. Is ook de betere dame op de 200 meter. Wij gaan eerst naar Andy Houtkamp. Excelsior nak. 3-0, uh, 1 derde van alle doelpunten in de eerste helft van de competitie. Gescoord door Excelsior. Zijn nu in één wedstrijd gescoord. 3-0. Het is Maatsen. En dat wordt de eindstand. 3-0. Excelsior wint van Breda. Sebas. Op de ijsbaan leidde Laurine van Riesen. Maar die leidt niet meer. Daar is iedereen Wust. Is onderdoor gekomen als de bel klinkt voor de laatste ronde. 45-73. De doorkomsttijd is voor haar tijd 27-3. Dan is die ronde al een tiende langzamer dan de ronde van Edda Richardson was. En dan heb ik ook het idee dat Wust bij het uitkomen van die binnenbocht niet helemaal lekker die kruising opkwam. Een beetje stil. Leek te vallen, zo vanuit mijn oogpunt. En dan is uitversnellen ook al heel erg moeilijk. De Nederlandse recordhoudster, dus Irene Wust Door de buitenbocht heen. Snelste tijd in 1399 van Heather Richardson. Ze gaat in ieder geval van Risse ruim verslaan, maar ze komt niet in de 1, 13 terecht. 1.1452, 1452, de tweede tijd achter Richardson tot nu toe. En Laurine van Riesen valt tegen de elfde tijd tot zover 115.49. 1549. Fentele gezin, Bas tegenlijk. Rust is het in Enschede. Luc de Jong scoorde, Bayrami scoorde. De laatste deed dat via het been van Van Peppen. Had dus een beetje geluk. En de cijfers die erbij horen zijn dus 2-0 in het voordeel van Twente tegen RKC. Sebastian Timmerman bij het schaatsen. En de voorlaatste rit die dadelijk aanstaande is: Margot Boer in die voorlaatste rit. De negende rit is van de 10. Tegen de gezin Jekaterina Shikova. Margot Boer zevende op de 500 meter. Geen persoonlijk record. Bleef dus ook verwijderd van het Nederlands record van Andrea Nuit. De Nederlandse vrouwen vielen toch tegen op de 500 meter eerder vandaag. Daar hadden we meer van verwacht. Jekaterina Shikova reed die 500 meter niet in de A-groep. Zij is meer specialist op de 1000 meter. Want dit seizoen toch ook al een keer op podium gereden op die 1000 meter. Dat deed ze in Ierenveen bij de derde wedstrijd om de wereldbeker... Toen stond ze dus bij, op het brons, ook al een keer op het podium trouwens, op die 1500 meter. Dus echt een middellange afstandsspecialist. Een goede tegenstandster dus voor Margot Boer. Allebei de dames lijken wel vuisten te maken met de handen voor de start. Ook allebei gewoon een kleine beweging in de start... maar allebei zijn ze gewoon weggestart en geschoten voor deze duizend meter. De snelste tijd is voor Richardson als enige binnen de 1 minuut. 14 en 13.99 Iren in Wüst 1452. Persoonlijk record van Margeboer Boer is ietsje sneller dan die tijd van Wüst 1450. En Boer opent in 18.25. Rijdt als betere sprinster van de twee weg bij Yekaterina Sikova in de eerste 200 meter. Dat moet ook wel. En dan zal Shikova moeten proberen terug te komen in het restant van de 1000 meter, vooral in de laatste ronde. Margot Boer zoekt naar het ritme, probeert die zijwaartse afzet zo goed mogelijk te houden. Coach Marianne Timmer kijkt toe op de kruising, schreeuwde even wat toe. En voor de rest kijkt ze vooral toe naar Margot Boer, die de buitenbocht met voorsprong uitkomt op Sikova En de bel hoort voor de laatste ronde, doorkomt in 45.96. En daarmee al een seconde langzamer is dan Heather Richardson was in haar race. En in deze ronde ook bijvoorbeeld een halve seconde toegeeft op de Amerikaanse. En dat voor Margot Boer. Die vorig seizoen nog derde was bij het wereldkampioenschap sprint. Maar een week voor het WK lijkt een podiumplaats toch wat verder weg. Alhoewel ze op de kruising wel een voordeel heeft aan Shikova. Naar de Russin toe rijdt. En het al via de binnenbocht in ieder geval wat betreft deze rit af moet maken. Hier komt Margot Boer. 1.14.50. Dat is haar persoonlijke record. Gaat ze die verbeteren? Nee hoor. 1.15.90. Daar blijft ze toch eh, 17e bijna van verwijderd. De achtste tijd. Een tegenvallende eerste dag voor Margot Boer. Richardson nog steeds aan de leiding. Wie staat tweede? Dadelijk de laatste rit. Nes tegen Lengstra. Excelsior NAC, afgelopen en Afgelopen, ere rondje voor de spelers van Excelsior. Terecht, goed gevoetbald. Uh, een heel andere ploeg eigenlijk gezien. Na de winterstop, deze eerste wedstrijd na de winterstop. Dan voor de winterstop. En werd namelijk aardig en goed gevoetbald zelfs door Excelsior. Wint met 3-0 van NAC Breda. De tweede overwinning dit seizoen voor Excelsior. Nu bij de harde kern, zeg maar. Dat zijn er een stuk of... 2-3 uh, achter het uh, eigen doel, die ook staan te juichen. En uh, wat belangrijker is, van de laatste plaats af 3-0 de overwinning... Op Nauk breda is een hele mooie voor Excelsior uit Rotterdam. En dan terug naar het schaatsen, uh, Sebastian Timmerman. Daar kijken de schaatssupporters in Salt Lake City. Het is vrije toegang, dus het is best aardig gevuld. Op uh, vooral eigenlijk uh, de tribune aan de kant van de, de stad Dat is de enige kant waar de tribunes staan. Naar Christine Nesbitt en Marit Leenstra. Christine Nesbitt, de Canadese van 26 jaar... die volgende week in Calgary haar sprint gaat verdedigen. En zij is opnieuw topfavoriete. Marit Leenstra gaat daar ook deelnemen aan het wereldkampioenschap op sprint. Het ready heeft geklonken, de starthouding voor beide dames. En ze zijn in één keer goed weg inzet. Dus die 1.1399 van Heather Richardson. Christine Nesbit reed dit seizoen al een keer 1.1380 in Calgary... op de thuisbaan van de Canadezen Die andere uh, hele hoge en die hele snelle baan ter wereld. Nesbit komt gelijk al met voorsprong op Leenstra over de eerste 200 meter. Wat heet voorsprong? 18.15 om 18.56. Dat zijn al gelijk hele duidelijke verschillen. 4 tiende van een seconde in het voordeel van Christine Nesbit. Heerde vandaag vierde werd op de 500 meter, maar een dik persoonlijk record reed. Maar het Leenstra probeert op de kruising richting de Canadezen te rijden. Maar Christine Nesbit duikt toch met een enorm verschil daar de buitenbocht in. En gaat dus ook in ieder geval met een ruime voorsprong de buitenbocht uitkomen... en dan op weg naar de bel voor de laatste ronde. Ze heeft Leenstra voorlopig continu achter zich gehouden. 26-9, de rondetijd voor Nesbit. En als Leenstra niet oppast, gaat Nesbit dadelijk over Leenstra heen kruisen... op de kruising. Leenstra probeert aan te zetten in de binnenbocht, maar moet nu toch in gaan houden. Ja, de race van Leenstra gaat de mist in. Definitief op de kruising. Moet volledig inhouden zelf. Dat, he, zelfs, dat heeft ze niet slim gedaan. Nesbitt voor Leenstra langs gekruist Nu door de laatste bocht heen. En dan wellicht op weg naar de winnende tijd. 1.13.99 is de tijd van Richardson. En hier gaat 1.13.37 op de klokken komen. Net geen barecore. Ze blijft een honderdste van een seconde verwijderd van haar eigen barecore. Maar ze laat wel eventjes zien wie de beste sprinster is op dit moment. Christine Nesbitt Topfavoriete ook volgende week voor het WK Sprint. En ze schudt haar hoofd nog. Nou ja, ik denk dat ze zal balen dat ze dat baarrecord net niet verbeterd heeft. Ze wint wel deze 1000 meter voor Heather Richardson. Iedereen Wüst op de derde plaats. Maar op dik een seconde van Corstine Nesbit. De graafschap Heerenveen eindigt in 0-2. Ron Guter praat na met de trainer van de graafschap en die heet Andrie Zulderink. 50 minuten speel je met uh, 11 tegen 10, maar ik heb eigenlijk geen moment in de wedstrijd gezien dat jullie maar meer op het veld hadden. Hoe was dat voor jou? Nou, daar ben ik niet helemaal met je eens. Ik vond uh, dat wij uh, de tweede half wel degelijk een, uh, een behoorlijk veldoverweg uh, uh, hebben gehad. Alleen de counters van uh, Heerenveen die bleven zeker eens naarmate die tweede helft vorderde natuurlijk wel steeds dreigender. Uh, je gaat met steeds meer mensen voor, voor de bal uh, voetballen... Uh, in de hoop dat je met voorzetten genoeg mensen in de 16 hebt. Uh, die momenten waren er ook. We hebben drie, vier aardige momenten gehad om zelf een doelpuntje mee te pikken. Niet de uh, grote kansen die je hoopt. Maar wat vandaag vooral uh, te mensen overliet waren de voorzetten van de flank. Die waren veelal uh, te hard uh, voor de keeper, uh, te laag, uh, veel bij de eerste paal. Dus dan heb je genoeg uh, mensen... Uh, maar als ze de voorzitter niet komen, dan weet je uh, dat je vervolgens met 4, 5 mensen in de 16 uh, staat, dat er een open middenveld uh, ligt. En uh, dat uh, Heerenveen spelers heeft als Juricic en Nassing die natuurlijk levensgevaarlijk zijn in de counter. Maar toch wisten jullie op basis van combinatiespel en, uh, en dergelijke. Toch ook geen man vrij te spelen steeds. Nou, ja goed, kijk wel op het middenveld, maar uiteindelijk leverde dat niet uh, een situatie op dat je met uh, steekpaasjes mensen alleen voor de keeper uh, kon zetten. Enorm teleurgesteld neem ik aan zo. Uh, begin van 2012, om wedstrijd op deze manier te verliezen. Ja, goed, het is duidelijk dat als je van tevoren weet dat je met Jury en Rogier in je middenveld met de, deze twee jonge jongens moet, moet spelen. Dan weet je dat je een lastige wedstrijd speelt. Maar ik moet zeggen, die jongens hebben het uh, vanaf het begin af aan heel uh, behoorlijk uh, gedaan. Uh, het zijn jongens die net uh, komen kijken uh, uh, op eredivisieniveau. Dus wat dat dan gaat, is het zeker teleurstellend dat Heerenveen met die man komt. Dat je daar niet uh, minimaal een puntje aan overhoudt. Uh, goed de uh, spul bij elkaar rapen en uh, door richting uh, NAC. Vijf minuten voor rust. De rode kaart inderdaad van Jan Maat. Hoe heb jij dat uh, gezien en geïnterpreteerd? Nou ja, goed, ik zie een sliding en uh, voor de rest uh, niet. En uh, dat het een overtreding was, dat leek me wel duidelijk. Maar of dat rood, geel of uh, alleen bij een vrije trap, ja, dat is niet aan mij. Nou, ik ben toch wel benieuwd naar je mening. Ja, maar nogmaals, het uh, gebeurt al 40, 50 meter uh, van mij af. En er uh, zijn andere mensen, denk ik, uh, die dichter bij de bal stonden of de beelden hebben gezien, die daar een uh, beter oordeel over kunnen geven dan ik. Maar dit soort, dit soort voorvallen die doen zich toch uh, de hele wedstrijd voor? Ja. Dit soort duels om de bal, dat is toch geen rode kaart? Nee, maar goed, nogmaals, of dat nou wel of niet uh, uh, uh, rood is, dat is... Uh, uh, ik hou er niet van om na de tijd uh, uh, ook maar iets over een te zeggen. Dus uh, ook vandaag niet. André Zuldering, de trainer van de Graafschap. De Graafschap verloor dus met 2-0 van Heerenveen. Ron Jans deelde in de winterstop mee dat Heerenveen en hij... aan het eind van het seizoen uit elkaar gaan. En ook moest de trainer het trainingskamp verlaten... wegens trieste familieomstandigheden. Vandaag was hij vooral boos over de rode kaart voor zijn speler Jan Maat. Eens kijken of die afgekoeld is, die trainer van Heerenveen... Die praat met Jeroen Guter. Ron, je wint hier met 2-0 in uh, Doetinchem. Was dit de manier waarop je Heerenveen wilde zien spelen vanavond? Qua strijdlust en, uh, en teamgeest uh, absoluut wel. Maar uh, we hebben wel wat uh, drempels uh, moeten nemen... Uh, voordat we tot die 2-0 uh, kwamen, denk ik. Noem maar eens een paar. Nou ja, het begint eigenlijk met de, de rode kaart, denk ik. Die, uh, ja, een overtreding op het middenveld. En uh, Jan Maart komt van de zijkant komt hij in... Maar ja, hij bezweert, ik heb hem niet geraakt. En, uh, hij had ook niet de intentie om de speler te raken. Hij kwam wel van de zijkant wat, wat wilde in, maar deed zijn voet naar beneden. En dat had wel een heel groot, uh, grote invloed op het, uh, op het spelbeeld natuurlijk. Ik vind dat je nog rustig reageert op deze belachelijke beslissing. Nou, als je zoveel emoties de laatste tijd hebt gehad... dan uh, is dit uh, wel wat makkelijker om je onder controle te houden, in, onder controle te houden hoor. Ja, je hebt het over het overlijden van je moeder, neem ik aan. Uh, maar goed, we gaan verder met de wedstrijd. Uh, dan komen er meer drempels. Jullie komen met tien. Maar gaat het eigenlijk toch ook nog steeds naar wens? Ja, ik moet eerlijk zeggen dat uh, ja, ze hadden er gewoon heel, moeite mee, heel veel moeite mee En uh, ik vond wel dat, uh, dan moet ik het goed zeggen...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 Ja, een team stond er vandaag op het veld van Heerenveen. Dat is iets wat we in de eerste helft van het seizoen ook hebben gezien. Vorig jaar veel minder eigenlijk. Is dat een grote verschil ook tussen Heerenveen vorig jaar en dit jaar? Ja, ik denk dat dat een heel groot verschil is. Maar een team, dat, dat ben je niet, dat word je. En wat dat betreft denk ik dat deze ja, wedstrijd alleen maar weer kan, kan helpen. Nu pak je drie mooie punten. Hou je de aansluiting met de bovenste teams. Wat zit er nog allemaal in het vat voor jullie? Nou, die playoffs, die moeten we halen. Uh, eerste acht. We willen heel graag uh, tot en met de laatste wedstrijd meedoen... om uh, toch bij die eerste vijf uh, te komen. En die aansluiting hebben we nu uh, behouden. Ik vind dat we die kwaliteit uh, hebben. En uh, we hebben ook nog de beker. Dus uh, ja, het uh, zou dus een heel mooi 2012 kunnen worden. Een mooi afscheidsseizoen voor jou, hè, Heerenveen. Nou ja, dus, we moeten niet... Uh, Overdrijven, maar een mooie afsluiting zou het uh, zeker kunnen zijn, en uh, ja, dat is uh, wel een, een mooi, uh, mooi vooruitzicht. Ron Jans naar de tweede overwinning van zijn ploeg uit bij de graafschap. Waar schaatsen ze, Eens kijken hoeveel ritten er geweest zijn op de duizend meter. Smash, nou, dat startschot wat je hoort, is het startschot van de derde rit. Het is een Kazach Puzin en Benjamin Massé uit Frankrijk. Op de duizend meter waar het dit seizoen zo goed gaat. Uh, althans bij de mannen, want bij de vrouwen dus niet. Zagen we er straks ook bij Nesbit iedereen vernederde. Maar bij de mannen gaat het goed. 1, 2 en 3 staan de Nederlanders. Nuis 1, Groothuis 2 en Sjoerd Vries 3 in de wereldbekerstand. En zij rijden straks in de laatste twee ritten. Nuis in de laatste rit tegen Stefan Groothuis. Die zijn persoonlijk record heeft aangeschept op de 500 meter. Dus goed begonnen is aan dit weekend. Nu zagen we niet op de 500 meter. Heeft alles bewaard voor de 1000 meter. De rit daarvoor, shoot. De Vries reed ook geen 500 tegen Tijbermo. En in rit 8 van de 10 zien we de wereldrecordhouder Shawnee Davis, 1-0-6-42, is het wereld- en het baanrecord. Maar ik denk niet dat dat een tijd is die vandaag erin gaat zitten bij de mannen. Want dat is wel een hele, hele scherpe tijd. Vanijn zit hem dus in de staat van deze 1000 meter bij de mannen. Lock on your cold, cold heart. You've got your wire silk, kicks and the You've got your birthmarks. You've got to run to hiding on your hip. Honey. You've got your secrets. You've got your regrets. Darling, we all You You've got a quick snap lock on your cold, cold heart. Brooke Fraser. ...met Betsy. Nog wissels uh, bij uh, de tweede helft... Uh, ...Twente-RKC, Bas -tieken. Nee, het is uh, hetzelfde spul... ...dat veld opgekomen is, twee minuten geleden... ...tweede helft in gang gezet... ...2-0 de voorsprong voor Twente door de goals... ...van uh, Luc de Jong... ...en Emir Bayrami en het balbezit ...voor Sander Duits van RKC, die zoekt... ...naar Casteljon, die neemt wel de bal aan... ...maar verspeelt hem dan eigenlijk 10 meter verderop... ...omdat hij ver van zijn voeten laat springen. Dat probleem wordt dan ook wel weer opgelost door Brahma die in het duel slimmer en agressiever is dan Brahma. Zo krijgt RKC de bal weer even terug. In een uh, tweede helft die tot dusver voor je al conclusies kan trekken na twee minuten. Het toch vooral heeft uitgezien dat Twente de bal had en op de helft van RKC stond. Dat gaf één aardige actie van Bayrami te zien die me echt goed bevalt. Er is veel kritiek op geweest en vaak terecht ook. Maar vanavond is hij goed los van zijn goal. Ook deze actie was weer makkelijk. Even inhouden. Langs van Peppe. Toch de langs. Even inhouden. Nog een keer. Toch de langs buitenom. En een voorzet waar uiteindelijk Luc de Jong... probeerde om een omhaal te bewerkstelligen in dat strafopgebied van de Waalwijkers. Maar een beetje langs de bal heen meiden, Maar de actie van Barami was dus opnieuw heel behoorlijk. Balbezit voor Twente. Via Douglas. Halverwege zijn eigen helft. RKC wacht nu met zeven mensen op de eigen helft af. Alleen Schet stoort. Dat doet hij zelf zo goed dat Chatti de bal kan afpakken. En zo kan RKC plotseling... Weer de andere kant op lopen. Maar hebben ze dat merkwaardig niet helemaal in de gaten? Want de bal gaat als een haas weer terug naar de laatste lijn. Daar moet hij nou net niet liggen. Zeker niet als je hem verliest. Op het middenveld zoals uh, Duits nu doet. Maar hij heeft dan weer de mazzel. Dat was Meijers overigens. Dat uh, de scheidsrechter daar een overtreding zag van een van de Twente spelers die hem daar voor de bal zetten. Drost dan weer aan de bal voor RKC. Nu wel naar voren met Bandjar. De rechtervleugelverdediger, Snow aangespeeld. Dat betekent dat uh, Chatty weer komt kijken. Dan moet Snow de bal terugkaatsen op de eigen helft. Bandjar wordt dan nu wel heel druk. RKC speelt wel de bal rond via Duits en nu via Van Mosselveld. Maar is er een opening naar voren? Dit is wat we in de eerste helft in het slot ook hebben gezien. Vlak na de 2-0. dat RKC wel een paar minuten lang de bal op de twente helft heeft. Maar dat daadwerkelijk niets opleverde. Omdat de ploeg, en dat heb ik eerder gezegd, er wel in slaagt om dreigend te worden. Als Twente een keer de bal verspeelt en er dus een counter kan komen. Maar zodra Twente gewoon met man en macht rustig staat af te wachten. Is er voor RKC echt geen gaatje te vinden. Balbezit voor RKC via een ingooi nu aan de linkerkant van het veld. Wil je het nog spannend maken, zal je toch een keer in de buurt van het doel van Michailoff moeten komen. Die heeft volgens mij nu een soort extra kooltrui onder zijn shirt aangetrokken. Die zal het toch koud gekregen hebben. Zit inmiddels in de 50e minuut. bal verspeelt RKC nu heel knullig aan de zijlijn, zodat na de ingooi van RKC nu Twente mag gaan ingooien het hoogte van de middenlijn. En aan de rechterkant Rosales degene is die dat doet in de richting van Brama. Brahma terug naar Wisserhof. Wisserhof Douglas. Voorin staan er nu vier te wachten. Dat zijn de drie spitsen met daarachter Chatli. En komt nu ook ver uitwaaieren naar de linkerkant om te hopen dat daar wat ruimte ontstaat. Maar het uh, is zo in het begin van de tweede helft allemaal rustig. Het is allemaal wat langzaam. Het is allemaal wat traag. En er gebeurt eigenlijk niet veel. Al vijf minuten. Gebeurt er bij jou wel wat, Bas? Is Bas? Nou, eigenlijk het feit dat er bepaald iemand niet is. q Yugli Lee, vijftiende slechts op de 500 meter, de uh, viervoudig wereldkampioen sprint... Ook bezig aan een teleurstellend seizoen. Want de duizend meters lopen ook voor geen meter. Dus wat dat betreft uh, verbaast het me ook weer niet echt dat hij zich heeft afgemeld. Maar het is wel een slecht teken. Een week voor het wereldkampioenschapsprint in Calgary. Dat het uh, dus niet goed gaat met de Koreaan. Alexa Jezin uit Rusland moet daardoor alleen rijden. En de snelste tijd hebben we inmiddels uh, gezien. Voor Pekka Koskela de Vin deed het ook al goed op de 500 meter. 1.0796 voor de oud-wereldrecordhouder. Als enige tot nu toe binnen de 1 minuut en 8 seconden. Wat gaat Jezin doen? Die is beter bezig aan zijn laatste meters. Nou, die slaagt daar niet in. 1885 vierde de Koskala. Dus aan de leiding op de 1000 meter. And let's go watch it with you. Me. I'm met some movers But she don't seem to be dead And then she asks me Why don't I come to a flat And have some supper And let the evening pass by By taking records Besides a groovy high-five I say yeah yeah and that's what I say I say yeah yeah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 ja, yeah. ja, yeah. Vroeger waren de titels van die plaatjes tenminste lekker makkelijk, Georgie Fame uit 1964, Bas Tiggeler uit 2012. Dat hielden ze nog rekening met presentatoren. Uh, de bal op de stip in Enschede na een overtreding die gemaakt wordt door uh, Sander Duits. Op Bayrami die slalomt dat strafschopgebied van RKC door. Duits legt hem op het laatste moment dan toch maar de hand op de schouder en duwt hem een beetje naar beneden. Het is allemaal niet heel zwaar, maar het is wel een terechte strafschop. Duits boos, mag blij zijn dat hij geen geel krijgt, want die had hij al. En de bal op de stip en de Jong achter de bal voor 3-0. De Jong 3-0. Het gebeurt na 54 minuten de tweede van deze avond van uh, Luc de Jong. Zorg ervoor dat de wedstrijd om gesproken toch totaal op slot zit. Bij Twente en RKC 9 minuten naar rust. Bob Sleiders, Edwin van Koker en Sibirin Jansma zijn bij de wereldbekerwedstrijd in Stankt mooi 14e geworden. Ze gaven over twee runs 1 seconde en 68 honderds toe op het winnende tweetal Arndt en Hubenbekker. En dat zijn Duitsers. En die eindigden voor Zwitsers Hefti en Lampartre. Centraal dus 3-0. Excelsior NAC afgelopen 3-0. Graafschapje de Veen afgelopen 0-2. Tot zo naar het NOS journaal. NOS langs de lijn, op één. Telt deze eigenlijk mee bij de nationale tuinvogeltelling? Eh uh, zeearend. Ja, die kom je niet tegen in je tuin denk ik. Nee. En deze dan? Eh uh, ook niet. Gierzwalen. We komen pas in april weer naar Nederland. Ah, oh, maar met deze wel. Vroege Vogels doet mee met de Nationale Tuinvogeltelling. En dan gaat het om koolmees, roodborst, winterkoning, spreeuw... en misschien wel een halsbandparkiet. Of een uh, grote, bonte specht. Tel mee, samen met bekende vogelaars als Jean-Pierre Gele en Pieter van Volhoven. Morgenochtend, Radio 1, tussen 8 en 10, Vroege Tuinvogels. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.